Daarna werd hij hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer. Ook schreef hij een aantal boeken. Gerard van Westerlo was 69 jaar. Het weer, vanavond eerst nog regen. In het Oost- en Zuidoosten later wordt het droog met minimaal tussen 2 en 5 graden. Morgen wolken, maar ook zon en het blijft vrijwel overal droog. dan tussen 13 en 16 graden. Dit was het... In Sirke Zandvoort ben jij de artiest...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 Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht wordt aan de weg gewerkt. Tussen Gouda en Nieuwebrug staat 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Entertainment for you.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 cuatro Helaas, vorig jaar, mei, overleden. Jill Scott Heron. Samen met Brian Jackson, The Bottle. In 1981 heeft hij een tournee gedaan met Stevie Wonder. En weet je wie die vervringt? Papa Marley. Goed liedje zegt De Bottle. Jill Scott Heron bij um, Entertainment for You. Hey, Obama. Ik ben benieuwd. Die heeft... Um,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 Uh, bijvoorbeeld Ray La Montagne.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 De soul, je ziet toch dat hij um, een donker persoon is, hè? Ja. Met al zijn soul-dichtjes, leuk is dat. Maar nu heeft hij onlangs een persconferentie gedaan en daar zong die El Green. And then to know that uh, Reverend Al Green was here. I'm so in love.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 Het is weer zaterdag rond half zeven en dat wil zeggen dat het tijd is voor Popstar Henry! Ja, goedemiddag allemaal. Goedenavond eigenlijk al. Goedenavond. Uh, lekker koud jongens en uh, prachtige uh, prachtig winterdag geweest vandaag. En, uh, ja, het is jammer dat het afgelopen is hè. He heb je nog geschaatst? Ik heb helaas niet kunnen schaatsen, nee. Oké. Okay. Nee, ik heb mijn schaatsen die, uh, die ik kan nergens meer vinden. Dus <laughs> ik heb er niet een andere te kopen dan voor één dag.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 Dus ja, in de ze van Henning Huisman zit natuurlijk wel mee Maar uh, ja, goed, uh, aan de andere kant is het natuurlijk wel leuk dat je toch weer thuis hebt, Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat je ja, weer een stuk privacy kwijt bent natuurlijk hè? Ja. Maar goed, we wachten wel eens af hoe het verder gaat lopen In ieder geval, uh, ja, ik zeg heel veel sterk tegen daar, hè? daar yes. Goed, dan heb ik nog wat ander nieuws hè? Uh, ja, Zanger Rines, die kennen jullie waarschijnlijk ken allemaal nog wel hè? Tuurlijk kennen we Rines Ja, de zwakbegaafde zanger uit Dat <laughs> zou je niet uh, zeggen het, hè, zwakbegaafd Wat <laughs> zeg je? Dat zou je niet zeggen Zwak ja, nee. Sorry, het valt helemaal niet op, hè? Nee. <laughs> maar die gaat, trouwen. gaat ja! trouwen. Ja! Ja, ja, ja. En dan hoeven ze in ieder geval de, de, de, de scooter niet meer bij me gaan te laten staan. Dan zouden ze samen op de scooter gaan, natuurlijk. Ja, heel slim. Ja, ja. ja en Bora die zegt van ik wil trouwen een gouden trouwjurk, maar goed zijn paarden en een baby. <laughs> een baby? Ja, ook dat nog. Zo, ja, moet je nagaan zijn. wat er dan uitkomt.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 Ja, en dan uh, ja, de, het vak van uh, misdachtverslaggever, daar gaat ook niet over rozen. Heb je dat gelezen? Nee, vertel. Ja, ja John van Heuvel die uh, hadden opnames in Os, um, uh, nieuw programma recht gezet. Ja. En werd toen aangevallen door een vrouw. Oh! Ja, hij was inderdaad in een wijk in Os waar de mensen niet zo gecharmeerd zijn van cameraploeren en Nee. En uh, toen hij uh, de, nou, vrouw een vrouw mijn vraag wilde stoken, kreeg hij op een gegeven moment de volle laag. Zo. Dat is gelijk knap boef. Dus maar als, uh, was zegt, het alleen omdat hij een camera had of um, was, was, was hij bekend voor die vrouw? Ik heb geen idee. Oh, nee. ik, ik moet hem toch een keer vragen, maar goed. We bellen hem wel binnenkort. Hij zegt, dat is natuurlijk best wel lastig, want je, want je gaat natuurlijk nooit de vrouw slaan bij die van, maar. Nee, tuurlijk. Hij heeft er zelfs nog eentje gekregen. Zo.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 Ja, in het programma, daar gaat, uh, Van de Heuven, die gaat uh, op afleveringen acht, acht uh, worden uitgezonden. Op jacht op oplichters op, op en malefine bedrijven en internetfraudeurs En uh, zelfs we die langs bij overheidsinstellingen en grote ondernemingen die burgers proberen af te boeien. Dus uh, okay. ja, en daar komt een heel spannend uh, programma op. Ja, ja, spannende televisie. Ik ben benieuwd. Ja, zeker weten. Ja, goed. En dan, uh, ja, André Reu, die is weer uit balans, hè. Is dat zo? Uh, ja, die heeft een virusinfectie opgelopen, waardoor hij uh, ja, uh, last lastig van zijn hypofyse en zijn evenwicht niet kan houden. En uh, ja, hij kan niks, bij niks aan doen dan op bed blijven liggen. Zo. Ja, goed, dat, ja, dat heb je wel eens met virusinfecties. Hè, dat uh, dan kan inderdaad op je hypofyse werken, waardoor je uh, je evenwicht op een gegeven moment kan houden. En dan, dan moet je gaan nou liggen, hè? Komt dat, denk je, omdat hij te hard werkt? Eh... Uh,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 En die laat de kinderen wel lekker gaan. Hè? Ja, daarom. Maar um, hoe ziet die show er verder uit? Gewoon net als de Voice of Holland met een battle en een uh, live show? Uh, ja, dat is ook de bedoeling, dacht ik, met, uh, met de Voice Kids. Oké. Je dan dus de, we de voorrondes waarin dus uh, uh, uh, ja, de teams bekend worden gemaakt van de diverse coaches. Ja. En daarna krijg je dus de battle. En daarna krijg je volgens mij een live show. Oké. Oh, okay. Eén live show. Eén live show maar? Eén live. Ja? Eén live show. Ja, ah, perfect.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 ja, die waren met z'n allen op stap geweest in, in, in New York, samen met DJ Afrojack. En, uh, per Silter schrijft nog even op Twitter dat ze, ja, dat, dat ze zich uitstekend van Sorry, niet in New York, in Los Angeles, dat ze zich uitstekend vermaakt heeft met de twee mooiste mensen uit Nederland. Ja, en uh, dat, waren, dat waren dus DJ Afrojack en die was Nederland en Cabo. En uh, ja, dat heeft meteen DJ Afrojack heeft gelijk uh, in, uh, ja, aan deze week een einde gemaakt aan alle geruchten dat hij een relatie heeft met Per Hilton. Hij zegt van, ja, we zijn eigenlijk alleen maar goede, hele goede vrienden. Uh, ze mag me graag. Uh, ze vinden het leuk om naar Londen te trappen en te feesten. Ja, ik denk het ook dat het wel dat we gezelliger zou zijn met Paris Hilton natuurlijk. Ja. En uh, ja, of het überhaupt nog wat wordt in de toekomst, we zullen afwachten. We zullen het zien, zeker. Maar dat is dan weer voor de volgende keer. Ja, ik ben benieuwd. Ik hou dat op, die wel op de gaten van nee, jullie. Heel goed. <laughs>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 It makes me feel like... Uh, it it makes me feel like... Uh, Same. That won't let it work. We all know. Ever found the at one time? Found and lost at some time. But when you find it, you should keep it. Simply cherish, just like a best friend. It's that.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 ja. Vaak aan de lijn gehad, in de studio's er langs geweest. Ja. Daarom Sasje Browser naar single: Jij bent de liefde van mijn leven.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 En in de ether op 106,9. Straks meer. GFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Dit is Renate Evers met het NOS-journaal.